Bredenburg naar rotterdam Bredenburg naar rotterdam Over. Ja, ook. Ik ben zo blij dat ik in het hokje af en toe zit, want het is uh, zo geweld op het ogenblik. En de tent die klappert en die slaat. Ik. En uh, dan zit ik hier even in dat pleetje, buiten de wind. Uh, over. Mooi zo. <laughs> ja, in het pleetje. Um, Controleer je tent goed, Godfried, of het grondzeiltje vastzit en zo. En de scheerlijntjes straks staan. want het kan vanavond, uh, zoals het nu gaat, kan het vanavond door blijven gaan tot morgenochtend. Over. Ik heb alles gecontroleerd en alles strak getrokken. Ik ga over een uurtje naar bed. Maar uh, nu slaap ik door dat enorme lawaai van dat zeil en het wind. Laat in. Als dat zo is, dan, laat ik de, dan slaap ik liever uit s ochtends. En dan laat ik de call van 9 uur lopen. Uh, ik kan ook komen. Is dat vrijblijvend over? Het is helemaal vrijblijvend. Wij zitten hier in ieder geval van uh, 5 voor 9 tot 10 over 9 te luisteren. Maar aan jouw kant is het vrijblijvend. 5 voor 12 is uitzendtijd, dus daar weet je wat daarmee gebeurt. Maar de andere is vrijblijvend. Over. Dan heb ik uh, uh, Gees een uh, advies gevolgd. Dat wil zeggen, ik, uh, ik wou een beetje improviseren. Jij vraagt. Als je dat wel wil doen over, over, over mijn moeilijkheden. En de tweede vraag is over de voordelen. Want anders wordt het somber sombere uitzending, want die zijn er ook. Uh, die twee heb ik uh, in grote trekken zo in schets voor me. En dan uh, ja zou ik graag willen dat je iets vroeg of ik een bergd had. Dat is dan het, het slot. Maar die twee uh, uh, blokken, zoals Geert het noemt... Dus de, de moeilijkheden en daarna de voordelen... ...die bestrijken wel het grootste deel van de tien minuten. Ben je daarmee akkoord? Over. Ja, helemaal akkoord en goed begrepen. Groeten van Pie overigens, even er tussendoor. Je had in het andere gesprek, in de andere call van zes uur... ...heb je mij iets verteld over de nacht. Is dat vervallen of zit dat in die blokken opgenomen? Over. Uh, dat zit in die blokken opgenomen, ja. Dat uh, behandel ik erbij. Want het is werkelijk waar. Het is zoiets engs, hè. Die, die mewen, die hebben een soort oude mannetjesgeluid. Een soort voyeurs die om de tent zitten te loeren. En dat is heel kinderachtig. Maar dan krijg je hetzelfde gevoel van toen je klein was... dat er een meepakker onder je bed zit. Herken je dat een beetje? Over. Ja, ja. Dat uh, kan ik me erg goed voorstellen. Dat geloof ik wel, ja. Over. <lacht> um, nou, um, dat is het dan. Ik ga nu een uh, pijpje roken... ...en proberen uh, te slapen. Uh, oh, tussen haakjes. Ik, ik heb ze ontzettende moeite om iets te vinden... ...en ik begin er niet aan als dat er niet is. Zijn er slaappillen? Over. Zijn geen slaappillen, Godfried? Over. Nou, dan, uh, dan zijn ze er niet. Er is niks aan te doen. Nou, dan heb ik verder niks te zeggen, Willem. En wel rusten okay. alle twee. Hallo, hallo, Godfried. We komen nog even terug bij We zijn benieuwd of je wat gegeten hebt. Over. Ik heb uh, niets gegeten. Ik heb uh, uh, vanochtend... het uh, blikje schildpadsoep gehad. Maar verder... Uh, is er niks gebeurd. Over. En uh, heb je trek vanavond? Kun je het niet echt proberen? Dat je iets naar binnen krijgt? Over. Ja, als ik het doe, geef ik over. Als ik het tegen mijn zin doe. En uh, ja, ik zal eens rommelen... of ik iets vind... en het toch proberen. Want ik wil, het heel, graag, uh, ik wil heel graag eten. Ik heb er ook... Ontzettend de dat het me maar niet lukt. Uh, ik zal kijken of ik misschien iets van vruchten vind. Ik eet ook uh, nogal af en toe een sinaasappel. Over. Goed, ik ga even herhalen wat je gezegd hebt. Althans, eerste vraag over de moeilijkheden. De tweede vraag, de voordelen van het eiland. En dan nog een vraagje tussendoor of je een baard had. Maar ik dacht dat we dat morgen wel konden improviseren... zoals we dat tot nog toe hebben gedaan en uitstekend is gelukt... Uh, ik geloof dat ik, uh, dat ik er daarmee ben. Nogmaals de groeten van Pie. Uh, een prettige nacht. Je krijgt nu even de kans om terug te komen. Om nog iets toe te voegen. En dan ga ik uh, afsluiten. Over. Zonder voor onderwijs te spelen... Uh, vind ik de voordelen een beetje merkantiel klinken. Ik zou zeggen de lichtzijde. Na de schaduwzijde. Over. Wordt genoteerd. Even een ogenblikje. Even doornoteren. Lichtzijden. Lichtzijden. Lichtzijden. Goed, ik wil er nog even aan toevoegen dat je er rekening mee houdt... dat de overzichten die je over die week gaat geven... Eh, niet in de uitzending van morgen zo te pas komen... maar dat je daar alle tijd voor hebt in de uitzending van Z.O. en in de uitzending van Zomaar en zomeravond. Morgen dus is het voor de luisteraars werkelijk de laatste dag dat je op dat eiland zit. En we hopen dus dat je morgen eh, als, weer wat over die situatie kan vertellen. Over... Ik wil nog even weten of het bij jullie ook zo stormt. Dat wel, daar ben ik gewoon nieuwsgierig naar. Over. Ja, hier stormt het nu erg hard, inderdaad. De boomtoppen staan een beetje krom. En de slotgracht, die zo stil was toen we hier waren... daar zit een redelijke golfslag op. Ik ben gisteren vanmiddag even langs de weg geweest. En het stormt in Groningen ook erg hard. De hele kust namelijk, dat is de weersverwachting, is stormachtig. Dus ook bij Bloemendaal, ook bij Zandvoort, ook bij Den Helder. Over. Ja, dan uh, is dit het slot en wou ik hiermee afsluiten. Over. Goed, als laatste dan vanuit de Bredenburg. Een prettige nacht. Sterkte, probeer wat te eten. We horen je uh, morgen terug. Wij zijn er om negen uur. Jij bent er in ieder geval om vijf voor twaalf. Zender sluiten. Over en sluiten.